Vier uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Australische racistische groeperingen grijpen het bezoek van Geert Wilders aan het land aan... om aanhangers op te roepen aanwezig te zijn bij optredens van de PVV-leider. Volgens de krant Sydney Morning Herald is er ook een groep die zijn volgelingen oproept te reageren... op ieder dreigement of teken van geweld van moslims die bij de optredens van Wilders verschijnen.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 Spoorwerkers hebben het werk aan het spoor bij Amersfoort stilgelegd. Ze protesteerden daarmee tegen het aanbestedingsbeleid van spoorbeheerder ProRail. Ze zeggen dat ze de dupe worden van dat beleid. Aannemers moeten het werk voor te weinig geld aannemen. ProRail zegt dat het helemaal geen partij is in dit conflict. Verwacht wordt dat de staking geen gevolgen heeft voor treinreizigers. In Rome is een vliegtuig van de Roemeense maatschappij Carpet Air van de landingsbaan geschoten. Zeker vijf mensen raakten gewond. Een stewardess en een passagier zijn er ernstig aan toe. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het tweemotorig propellertoestel kwam op de grootste luchthaven van Rome... in de problemen door de harde wind. Er waren vijftig mensen aan boord van de ATR-72. Het landingsgestel raakte beschadigd. Het weer wisselend bewolkt, maar het blijft grotendeels droog... bij minima rond het vriespunt. Overdag eerst droog met wat zon, maar al snel raakte het bewolkt... en volgde vanuit het westen regen. Mogelijk valt het in het oosten natte Middagtemperatuur rond 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Lieke Veld. Welkom. Je luistert nog steeds naar Nachtbrakers op Radio 1. Normaal met Frank van der Lende... Maar die is bij het festival Bungalup. Dat is een uh, bungalowpark festival. Ja, het is iets nieuws, ik ben er ook nog nooit geweest. En uh, het is een nieuw concept. Maar voor de winter lijkt het me wel fijn om in zo'n bungalowhuisje uh, te zitten. In plaats van in een uh, klein tentje met deze kou. En uh, ja, de Lowlands kaarten die zijn vandaag binnen 1 uur en 45 minuten uitverkocht. Terwijl alleen de eerste negen namen bekend zijn. Onder andere Alabama Shakes komen er, de Lumineers en een Slayer. Wel een bijzondere act is dat. En uh, nou ja, nog veel meer uh, moeten er nog komen. Want er zijn ongeveer meer dan 200 uh, artiesten. Maar toch hebben al die 55.000 mensen die al een kaartje hebben gekocht... daar heel veel vertrouwen in gehad. Dat dat 16, 17 en 18 augustus helemaal goed komt in uh, biddinghuizen En ik heb natuurlijk ook geprobeerd om een kaartje te kopen. En dat hoor je straks of dat wel of niet gelukt is. En ik wil het uh, ook met jou hebben over festivals vannacht. Op welke festivals ben je allemaal geweest? En wat was je mooiste festivalervaring? 0800 1121. Kun je bellen naar Radio 1. En um, ik heb ook uh, gewoon in de bar bij BNN uh, gepraat over festivals. En uh, nou ja, dat hoor je straks ook uh, wat uh, voor grote verhalen daar allemaal uit zijn gekomen. Festivalbaas Michael Ives van Glastonbury die heeft de Rolling Stones een miljoen pond geboden. Want hij wil ze graag op zijn festival hebben in juni. Ze bestaan vorig jaar 50 jaar. En ze hebben dus nog nooit op het populaire Glastonbury gespeeld. En dat, daar wil die festivalbaas wel veranderingen in brengen. Nou ja, en hoe klinkt dat dan? De Rolling Stones live. Dat is uh, niet verkeerd. Dat is wel een miljoentje waard denk ik hoor. Dit is Start Me Up van de Rolling Stones. Like. naar Glastonbury, hoor. Als Rolling Stones er staan, dan ben ik erbij, want dat, uh, dat zou ik echt wel willen meemaken. Het <laughs> lijkt me wel heel bijzonder. Um, festivals, ja. Ik kan er heel lang uh, over praten, want uh, er zijn echt festivals van de jaren zeventig tot en met nieuwe concepten zoals Bungalow, wat je nu hebt. En uh, uh, Gabor, een hele goede nacht. Hey, Gabor of Gabor? Uh, Gabor. Oh, ja, Gabor. Geef het maar aan naam. Ik, ik luister toch wel. <laughs> Gabor. Jij uh, ja. hebt ook wel een heel bijzonder uh, concept. Waar jij verantwoordelijk ja, dat voor bent. Ja, Op dat het gebied, gebied van festivals. Ik, uh, ik, ik was vroeger was ik een, uh, was ik een festival festivalganger. En ik ging eigenlijk naar de wat, uh, naar de wat heavier festivals. Voor de, voor de heavy metal uh, liefhebber. Ja, kun je wat namen ja, noemen? Ja, de, uh, Bang Your Head festival. Uh, Raise Your Hands festival. Uh, het Walken festival in uh, Noord-Duitsland. Maar het is altijd altijd een rock uh, en rijden, weet je wel, Zodat je er bent. En, uh, nou, ik dacht dat, dat moet toch op een andere manier kunnen. En, uh, nou, moment, uh, ik speel zelf ook in een bandje en we hadden een aantal fans die vonden dat wij niet vaak genoeg speelden. Dus die hadden een, uh, een, uh, een barbecue georganiseerd en ons daarop uitgenodigd. Mm -hmm. En dat was een soort van uh, ja, een vrienden-, een vrienden en fanfeestje, zeg maar. En uh, dat uh, allemaal de naam van de band aan verbonden was. Uh, ...heb ik daar een beetje mee geholpen en uh, eigenlijk is dat uh, in de afgelopen zes jaar is dat uitgegroeid tot een uh, ja, enorm succesvol... ...dat is lastig in deze muziek helemaal in Nederland, maar ik heb nou toch zo'n uh, zo 700, 800 man uh, op het festival komen. Yeah. Want het is eigenlijk wel uitgegroeid tot, tot, tot, een, tot een redelijk serieus festival. Van, uh, van, een, van, een, van een feestje met een barbecue tot een, uh, tot een heel groot feestje met, uh, met, uh, met, uh, met een 600, 700 man bezoekers. En waar is het? In Rotterdam. En wat voor Rotterdam. wat voor soort uh, terrein? Nou, ik, ik, heb, ik heb in uh, Rotterdam heb ik een aantal oefenruimtes die uh, ik verhuur en daar is een heel, dat is een oude fabriek en daar is een geasfalteerd uh, terrein zit daar uh, dat is eigen eigen terrein dus het zit uh, binnen, binnen hekwerk zeg maar mm -hmm. en uh, nou, met overleg, uh, in overleg met, uh, met de eigenaar van dat terrein. Uh, kan ik, doe ik het op dat terrein zelf. Dus het is wel eens relaxed is midden in de industrie in, in Rotterdam, in spaans pollen. Mm -hmm. dus Past ook wel bij metal? Ik... Ja nou, de, de, de, omgeving, de omgeving is absoluut uh, super geschikt voor dat festival, ja. En, en, uh, en wat voor dingen, waar moet je dan allemaal op letten als je zo'n, nou, gewoon een groot festival met 700 man, uh, er zitten ook heel veel regels uh, komen daarbij kijken lijkt nou, me. Heel, heel, heel veel, heel veel regels. En, uh, ik, heb, ik, ik kan het alleen niet financeren. Want zo'n feestje, ja, bedoel, voordat, voordat er een aantal leuke bands... wat internationale acts waar wat mensen op afkomen... en uh, voordat je dat allemaal hebt staan... Uh, weet je wel, podium, uh, barretjes, uh, tentjes, dingetjes, weet je wel... overdekkingen, over uh, alles erop en dan. zit je toch gauw, uh, weet je wel, richting richt de 30.000 euro. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dat... dat... Dan uh, voor, om moet ik een PL voor afsluiten. Hè? Maar ondertussen dan doe ik ook een subsidieaanvraag. Ja, en de gemeente Rotterdam die vond, het, uh, die vond het eigenlijk wel een puik idee. Dus die, die schrijven er een beetje bij. En uh, nog een stichting uh, voor ter bevordering van de Volkskracht, die schrijft ook een beetje bij. Ja. En dan uh, krijgen we het. En dat is, dat is een hoop werk altijd. Yes. Want daar moeten we natuurlijk een volledig plan hebben. En het, alles erop en eraan. En, uh, maar dan krijg je ook de brandweer die krijg je over de over de vloer, want die wil natuurlijk. Uh, je ja, vanavond, voor die barbecue je, natuurlijk. Onder ja, andere. Het wordt niet alleen hoor. Het is, het is gewoon uh, je maakt uh, van het uh, van, een, van een normaal van een parkeerterrein zeg maar maak je een festivalterrein waar heel veel ja. mensen zijn. Dus je moet rekening houden ja, met nooduitgangen, dat gewoon, blusmiddelen uh, dat je geen uh, geen objecten mag plaatsen binnen vijf meter van een wand en. Je moet twee, twee vluchtwegen hebben en, en duidelijke twee bij twee meter grote borden met nooduitgang, aanduidingen en, Nou, Maar en, goed, uh, dat is allemaal dan nog. al. Dat is, het is allemaal, wordt allemaal geregeld. Um, een met fest, Metal Festival met dus uh, barbecue. Um, wa, wa, wat doe je op zo'n dag? Als je daar naartoe gaat. Van hoe laat tot hoe laat is het eigenlijk? Ja, het is uh, normaal gesproken, het begint om uh, twee uur s middags en mm -hmm. het eindigt om elf uur. Elf uur Ik zou het graag wat langer door willen laten gaan, maar de dat ja. op, dan is wel streng in Oh ja, elf want dat is best vroeg. Ja. Uh, elf uur s'avonds is gewoon, uh, de laatste band is afgelopen dan mag iedereen nog zijn biertje drinken. En dan is het gewoon een uh, move, weet je hoor. En dan zijn ze best wel. Uh, dan zijn ze best strikt in. dus mm -hmm. daar moet ik me aan houden. Anders kan ik, uh, als, ik tot, als ik daar overheen ga, kan ik het volgend jaar wel vergeten, ja. uh, festivaletje. Dus maar, van ja, twee tot, tot elf? Ja, ja, ja. En je, je komt binnen rond, rond een uurtje of twee, nou om half drie begint de eerste band. Dan, uh, ja, voor die tijd kan je, weet je, het, het festival is in principe gewoon echt puur idealistisch. Ik, uh, ik heb nooit uh, de opzet gehad om uh, er rijk van te worden en dat zal ik niet gebeuren, want ik heb daar uh, elk jaar schiet ik er wel een paar duizend euro binnen en uh, daar spaar je voor. Hè. Het is gewoon uh, iets wat ik, uh, wat ik leuk vind en wat ik heel belangrijk vind en uh, uh, uiteindelijk is het gewoon, uh, elk jaar is het weer een groot succes en er zit, zit toch al een stijgende lijn in. Maar uh, ja, ik, ik probeer gewoon uh, ik probeer, ik probeer de, la, de prijzen zo laag mogelijk te houden. Ik probeer de toegangsprijs heel laag te houden, ik probeer de prijzen voor, uh, voor het biertje ik probeer ik heel laag te houden. Maar wat vind Want je het belangrijkste voor de sfeer? Dit zijn allemaal technische details. Wat vind je het belangrijkste voor de sfeer op het festival? Wat moeten mensen voor gevoel krijgen als ze er zijn geweest? Uh, vrienden, vrienden onder elkaar gevoel. En, uh, en, en ook, ik denk dat toch wel lage prijzen, dat dat toch wel eraan meedraagt, daaraan bijdraagt. Want kunnen, iedereen die kan in principe, er is geen excuus om niet te gaan. en Niet zeggen van ja, ik kan nu niet, want ik wil ook naar Lowlands, dus ik heb geen knaken voor dat. dat mm. je wel, op die manier, uh, dan, dan kan je toch, het is echt een, het is gewoon een, een charmant festival, zeg maar. En het, en het leuke van dit festival is, en het bijzondere van dit festival... Is dat op het, uh, op het festivalterrein staan? Uh, dus een stuk of zes van die, uh, van die grote Amerikaanse barbecues, van die halve oliedrums, zeg maar. Yeah. Ja, en om een uurtje of vier, half vijf, dan uh, gaan, uh, dan gaan uh, de deuren van de koelwagens gaan open. En dan kan iedereen met zijn bordje, kan gewoon een uh, lap uh, rauw vlees halen. Oh, maar nu ja, heb nou, ik onder... echt zin in, in, in ja, barbecue-vlees, Ja. Nu heb ik er echt zin ja, echt, in. Het is echt, en als ik kijk, ik heb een hoop jaar hebben dat het een beetje miezende, het is op in juli. Mm -hmm. ja, dat, zal je, dat zal je zien, de, de, de, als het goed is warmste maand van het jaar, En dan uh, op mijn zaterdag dat het festival is, dan, uh, dan heb ik een miezerregen of wat. dan ook maar afgelopen jaar had ik dus gewoon echt, waar rempel, gewoon voor het eerst echt een stralende dag, heel de dag. Ja, en dan is het gewoon echt geweldig, weet je wel. Dan zie je mensen, zie je bij je rookende barbecues, zie je eigen vleeslapjes aan bakken en dan weet je wel... En, en er staat een grote rij voor de tapwagen, nou dat heb ik dus ook van geleerd dat ik dus twee tapwagens neem moet zetten voor volgend jaar, maar ja, elk jaar leren je wel wat en dat moet gewoon, het moet gewoon, voor de mensen moet het gewoon echt een der herkenning, je, weet je, je ziet je favoriete bandje, of in ieder geval een bandje wat je leuk vindt, en dan uh, heb je een die vlees, en uh, weet je, het is, het is on ongelimiteerd het is Genieten. Uh, en kan, je, kan en, je zelf ook wel genieten op die dag, of ben je dan heel druk bezig met nee. allerlei dingen nog regelen? Nee, ik geniet niet op die dag, maar ik, ik, eigenlijk heb ik pas een, een, een dag of drie daarna begin ik pas een beetje in de gaten te krijgen wat er eigenlijk naar allemaal is gebeurd op die dag, want ik ben alleen maar aan het rennen en het vliegen en door die poorten aan het schreeuwen en ja, nou, dat is, het is echt, uh, dat is niet echt een feest, maar het is, dat is wel, wel jammer dan eigenlijk. Nou ja, op, de, op die dag ben je wel de koning, weet je wel. <laughs> uh, het, het is ook wel leuk, het is, het is niet leuk dat ik niet op mijn op die bench kan gaan zitten kijken, maar het is wel leuk dat iedereen... Je, als het ware, nou ja, nodig is een groot woord, maar iedereen die komt bij jou voor. Uh, weet je bent natuurlijk overkoepelend orgaan Om op die te... dag. En ja, dat dat en... is ook wel leuk. en Ik heb, ik heb er ook wel in. En anders, als ik het niet leuk vind, dan zou ik het niet meer doen. Want ik bedoel, het kost ja. alleen maar knaken. Dan, en dan, je... dan uh, zou het een heel simpel verhaal zijn. Dan zeg ik gewoon, ik, ik trek de stekker eruit. Nou, goed verhaal, uh, Gabo. Ik heb uh, vooral zin oh, in het barbecuevlees. Want metalmuziek, ja, dat is gewoon heel eerlijk gezegd niet uh, iets voor mij. Maar ja, dat uh, geef je ook al aan van dat moet, dat moet je echt van houden. Maar dan heb je ook wel allemaal mensen bij elkaar die weer heel erg dezelfde muzieksmaak hebben. Dus dat ja, is ook wel ja. weer, zorgt wel weer voor een verbinding. Ja, het is voor heel veel mensen is het een ideale combinatie. Bier, vlees en metal. Ja. Is gewoon, uh, je, dan, dan heb je eigenlijk alle fronten wel uh, beetje. Ja, ik uh, denk dat alle metalfans die nu geluisterd hebben, dat uh, je wel weten te vinden in Rotterdam. Nou, dus, uh, ik, ik, ik heb ik heb, express, ik heb de naam niet genoemd. <laughs> wil, nee, ik maar ik goed, denk als je gaat googelen. Op metal festival en barbecue, dan uh, Ik wil er geen voorstellen, grote reclame stunt van maken. Maar het is, uh, ik vond het leuk omdat je, het om erover had. Ik denk nou, ik doe even mijn, uh, mijn stukje ja, van de andere kant, niet als bezoeker, maar als organisator. Dank je wel. Ik, ik vond het ook leuk om te horen. Dank je wel voor je verhaal, uh, Gabor. Naar ja, toe. En Fijn. Fijn. Fijn dan nog. Ja. En dan... okay. Hoi. Hoi. Hoi. En dan kijk ik even bij Erik. Hoi, <laughs> wacht even. ik? Zet even de radio uit. anders schuift dubbele klink of niet? Dat uh, heb jij heel goed gehoord, Ja, dat had ik. Nou, ik, ik het, ik, ik, lig, ik lig een beetje radio te luisteren en ik hoor dat, dat het onderwerp, Drinks Back Memories to me". en, uh, ja, even kijken. mijn eerste festival, wat Dynamo festival, wat helaas is afgelopen. In Eindhoven? Ja. Weet je dat ik daar, uh, ik ben er nooit geweest, maar ik woonde daar in de buurt. Ik woonde in, in, in Waalre. En het was ja. altijd op zo'n weiland uh, tussen Eindhoven en Waalre in. Tegenover ja, ik Philips. Weet niet, ik, ik, ik, weet, ik weet dat het gras was. Ik weet niet eens wat, wat voor land het was. Zo was ik alleen dus dat maakt me allemaal niet meer uit. Maar ik vond het maar... altijd fantastisch om daar langs te fietsen en om mensen te kijken. My ja, vooral als er teruggingen. Een heel rijtje van die idioten die naar huis gingen naar de trein liepen. En, zo, ja. Ja. en daar stond jij dus lekker tussen? Nee, ik vond ergens een keer tussen. Ja, nee, ik ben op de middag Mysteryland geweest. Douwpop, graspop. Uh, uh, Shockrock ben ik geweest. Ken je dat? Shockrock? Nee, ken ik niet. Wat is dat? Dat is in, dat is in België. Dat is een Rockabilly Festival. Oh, oké. Okay. Echt de oude uh, muziek. We, wat ja, Is dat 50s dat, of dat, zo? Ja, sorry. Is dat 50s muziek? Ja, rockabilly. rockabilly. Maar dat is, dat is echt een, een klein festival, 5000 man of zo. En die komen met Cadillacs aan. En, en alle Amerikaanse grote auto's. En er wordt gewoon lekker Rockabilly gespeeld. Het is een geweldig festival. Maar Dynamo Festival dat is mij nog altijd het meeste bijgebleven. En vooral het optreden van uh, Machine net. Dat was echt het eerste, het eerste festival wat ik herinner. Ik zag Machine mm -hmm. Maar ik was helemaal verkocht eraan. Dat gaat zo tekeer dan. En iedereen <laughs> loopt helemaal uit zijn dak te gaan. Ja. Maar, ik, maar ik had eigenlijk een tip voor alle festivalgangers. Een tip? Je, mag, je mag. Ja, ja vertel. Wat, wat, wat, wij, wat wij altijd deden. Je, je mag geen, uh, geen drank meenemen en weet ik voor wat allemaal. Geen drank meenemen? Nee. Dat, dat... Ja, nee, okay. Wat wij dan altijd deden. We hadden ze een frie gele meloenen. Van die Galia-meloenen heette die, geloof ik. En dan haalde hij het kopje eraf en dan haalde hij die petjes eruit met een lepel. En dan ging jouw gaatjes in de vruchtvlees verprikken met een steeprikker. En dan goot je er een liter, liter wodka in. En dan deed er aardbeien bij. En dan deed het klepje er weer op. En dan steeprikkjes, dat er net weer een hele meloen leek. Mm -hmm. en, en dan namen we er drie mee, één voor iedere dag. En dan. Uh, ja, als het dan de eerste dag was, dan bracht je die aan, dan dronk je eerst de wodka op z'n vroeg. En dan ging je je fruit eten, dus dan had je je fruit ontbijt. Nou, je hele dag kon niets. Begon jij met, met een, wodka, een meloen vol wodka, met je dag, met ja, je dat, ontbijtje? Ja, dat, dat, dat, dat was onze code, gewoon eten deden. We alleen als een trek kregen als je maag begon te knorren. Ja. Voor de rest was het gewoon heel godlos drie dagen lang. Ja, want hoe voel je je na zo'n hele meloen met wodka dan? Melig? Ja, je zit met een malle vijf, hè. dus uh, oh, oké, okay, gelukkig. Maar je, je, je wordt er wel goed dronken van, je moet hem thuis prepareren, hè. twee dagen, want volgende moet je drie meloenen maken. En dan trekt en dat erin, uh, die wodka. En dat is van je ontbijt, nou ja, ontbijt, je bent nog steeds wakker eigenlijk, voordat je gaat slapen. Dus. Goeie tip! Ja, maar dat, ja, dat mag je wij. gewoon meenemen dan? Ja, nou ja, ze hebben ons nooit <laughs> gepakt met meloenen die je niet mee mag nemen, nee, dat is die van ik vind het een goede tip, Erik. Ik denk dat ik het mijn volgende festival een beetje al, uh, al weet. Ik zou het gewoon doen. Ja, ik ga het zeker proberen. Hey, Dank je wel uh, voor ja, deze okay. tip en uh, voor, je, voor je verhaal in ieder geval. Oké. Oké, nacht. Hoi. Dit is... Uh, Adele, Rolling in the Deep, Live in the Paradiso. In I can see you crystal please go ahead and sell me out and I'll Die wil je ook wel live zien hoor, Adele. En dat kan ook in februari. Ik weet zo even uit mijn hoofd niet waar. Dan gaat ze weer optreden uh, tijdens de Oscars. En dat is dan uh, voor het eerst sinds een jaar dat ze weer een live optreden doet. Dus dat is haar live comeback. Maar ja, zoals je nu hoort aan de, deze opname uit de Paradiso... Uh, kan ze dat uh, heel erg goed. Dus uh, ik uh, heb er al wel, wel zin in eigenlijk. Nachtblakers Likkenveld. Ja, waar ik ook zin in had vandaag, dat was Lowlands natuurlijk. De voorpret die begon al uh, omdat uh, de, namen bekend, de eerste namen bekend zijn gemaakt. En uh, dat zijn onder andere de Alabama Shakes, de Lumineers, Slayer. Die komt ook naar Lowlands. Disclosure en uh, Moderate. Nou ja, uh, op zich zegt dat nog niet zoveel. Want er komen ongeveer meer dan 200 namen. Waarvan dit er dus nog maar 9 zijn. Die nu bekend zijn gemaakt. Maar uh, vandaag om 11 uur s ochtends zat iedereen er klaar voor... Eén van de 55.000 kaarten voor Lowlands bemachtigen. Dat was het doel. 16, 17 en 18 augustus vindt het dus plaats in Biddinghuizen. Het is al jaren erg populair en binnen twee uur uitverkocht elke keer. Dus um, Lowlands heeft van tevoren ook gewaarschuwd voor lange digitale wachtrijen. En die legt ook uit uh, wat je allemaal wel en niet moet doen. Je moet bijvoorbeeld vooral niet F5'en. Want dan uh, word je weer achteraan de wachtrijen gezet. Nou ja, goed, met die tip onder andere in mijn achterhoofd probeerde ik er vandaag met alle macht doorheen te komen, maar ja, dat valt dus echt niet mee. Lowlens.nl Direct kaarten kopen. Wow, er zijn vandaag heel veel mensen online bij ticketservers. Ik sta nu in de wacht. Bij de telefoon heb je tenminste nog een muziekje erbij. En dan uh... moet ik die zelf maar even aanzetten. Ik zit nu te denken. Het is uh, 38 minuten over 11. Ik ben ook iets te laat. En ik sta nu in de wacht, maar ja, misschien is het gewoon al lang uitverkocht. Dat zou wel een beetje zuur zijn. Kan ik niet misschien nog iets anders doen of zo? Ik zit nu maar gewoon te wachten, maar ja, dat is een beetje zonde van de tijd. Misschien kan ik ook bellen om te reserveren. Maar ik, weet, ik zou niet weten naar welk nummer, maar dat ga ik wel even uitzoeken. Bellen. ik sta nu echt al een half uur in de wacht en ik uh, zie nog steeds hetzelfde beeld zo'n bolletje wat heet groter en kleiner wordt en uh, dat ik in de wachtrij sta het is zo irritant dat je niet iets anders kan doen je kan alleen maar wachten Hoe zit ik hier een beetje en ik ben bang dat het niet gaat lukken ik heb er geen goed gevoel over Request timeout. Kut. Mijn wachtrij is ineens uh, verdwenen. Ik vertrouw het niet helemaal meer. Ik ga eens eventjes uh, Twitter searchen op uh, Lowlands. Lowlands, Lowlands, Lowlands op Twitter. Lowlands uitverkocht. Shit, heel veel mensen zeggen dat het uitverkocht is. Ja, ja, ja. Ook ik present op Lowlands 2013. Ik zie allemaal mensen die kaartjes krijgen. Bam, Lowlands uitverkocht. En wie hebben kaartjes? Yeah. Is het nou uitverkocht? Nieuws. Even dan maar op de nieuws-site kijken of er nieuws is over uh, Lowlands. Op de site staat nog niks namelijk. Ja, er staat nergens dat het uitverkocht is. Maar mensen zeggen het wel op Twitter. En ik werd net uit de wachtrij gegooid, maar ik sta nu wel weer in de wachtrij. Dus eigenlijk heb ik geen flauw idee. Ik ben er doorheen. Ik zit nu op de pagina Lowlands Festival 2013. Ik kan nu gewoon aanklikken hoeveel kaartjes ik wil, maximaal vier. En dan heb ik gewoon kaarten voor Lowlands. Hè? Het is gewoon gelukt. Maximaal vier. Nou, vier kaarten dan. Hoppa. Oh. Hè? Sorry, er zijn geen tickets beschikbaar met deze zoekcriteria. Ik heb vier tickets, uh, normaal. 175 euro per stuk trouwens. Belachelijk veel geld. En dan zegt hij dat er geen tickets meer beschikbaar zijn. Ja, geen kaarten meer beschikbaar. Het is toch uitverkocht. Nou, dan zit er nog maar één ding op. Google gratis Lowlands. 3FM geeft de hele week kaarten weg voor Lowlands. En achteraf blijkt dat ik gewoon nog kaarten had kunnen krijgen. Want het was niet uitverkocht. Alle onafgehandelde attracties die, uh, transacties die kwamen nog terug. En toen na 1 uur en 45 minuten waren alle 55.000 verkocht. Dus geen Lowlands voor mij voorlopig dit jaar. Dit is Murford Sons op Lowlands met de Cave. The left no food for you, to eat. you cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope and I won't let you soak Under new surrounds your neck Ik zat hier uh, op het gras aan de zijkant van de Alpha-tent. Hartstikke heet was het toen en hartstikke druk. Volgens mij was het op de laatste dag, de slotdag van Lowlands 2010, dat Manfred en Sans daar optrad. En het was heel vet. Nachtbrakers, Likke Veld. Ja, Goeie je luistert naar Nachtbrakers. En uh, ik heb het uh, vannacht een beetje over festivals. Over bijzondere ervaringen op festivals. Over uh, mooie concerten, mooie optredens. Lekker eten, hoort natuurlijk ook bij festivals. Of in ieder geval veel eten. Ja, net had uh, Erik ook al een tip om gewoon een meloen mee te nemen... en daar uh, wodka in te gooien. Dan kan je mee uh, het festivalterrein op. Dat wordt je in ieder geval niet afgepakt. En uh, ja, Ben, heb jij eigenlijk ook nog uh, goede tips... Uh, wat betreft uh, eten of drinken meenemen het festivalterrein op? Nou, wij deden altijd van uh, dat wij gewoon het bier verstoppen... een dag van tevoren in de grond... Toen mochten we geloof ik geen alcohol hebben in, in, op met die festijn. Ja. En uh, toen hebben we nou, ruimschoot uh, de bier daarna genuttigd. En waar verstopt je het dan in de grond? Ja, dan moet je een plekje opzoeken <laughs> die je natuurlijk wel kan markeren... en dat je hem de volgende dag wel terug kan vinden. Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou, dat is ook wel slim, maar het lijkt me wel heel veel werk uh, om allemaal bieren in te graven. Maar dat nou, heb je, moet je er dan maar voor over hebben? Ja, natuurlijk. Als jij toch uh, ja, een lekkere kick wil hebben, dan moet je er wat voor over hebben, ja. <laughs> en uh, uh, gebruikte jij ook wel eens drugs op festivals uh, een kick van Vroeger, ja. In, uh, ik, ik ben 57 jaar. Mm -hmm. En uh, toen in onze tijd, in 1970, dus ik ben op Stepping Ground geweest Dat is in Rotterdam, waar die man geloof ik over had ja, ja, in je Gabel. programma. Ja. En, uh, nou, dat was een hele succesvolle uh, ja, festival in, uh, in Nederland. Dat is de enige die we ooit gehad hebben hier, hè? Het enige succesvolle festival in Nederland? Ik dacht het wel, want kan je er nog meer op noemen dan? Ja, ja, je bent nog erg jong, geloof ik, hè? Ja, ik ben meer van de Lowlands-generatie. Ben jij van 1980? Na, daarna? Ja, ja, ja. ja. Ja, ja, ja. Maar vertel uh, mij dan als uh, Lowlands-generatie-festivalganger... wat Stepping Ground zo mooi maakte. Nou, Stepping Ground, dat was uh, nou ja, onze muziek eigenlijk. En ik zeg altijd, de muziek uit de 60e jaren... is de beste muziek die eigenlijk is voortgebracht. Ja. We nee. kunnen er heel veel niet over eens zijn. Maar uh, ja, de jeugd heeft dat vroeger niet meegemaakt. En wij hebben nu wel meegemaakt wat de jeugd nu meemaakt. Hm. En, en welke muziek vind je dan mooi? Welke artiesten in het bijzonder? Nou, in het bijzonder ben ik dus toen voor Santana gegaan en Pink Floyd. Oh, Wauw. Ja. Dat waren groepen echt die, die heel exorbitant zijn, hè. Ja. En die heb jij gezien in Rotterdam? In Rotterdam, in, Rotterdam gewoon... in Kralingen was dat, in Kralingse Bos. En, en Het uh, was, was ja. inderdaad een regenachtig dag of enkele dagen meer motregen dan echt harde regen. Mm -hmm. En dat was heel gezellig. En uh, omschrijf dat eens, wat was er gezellig aan? Nou, een hele festival, iedere festival heeft een gezelligheid, hè. En dat is vooral het muziek. En ik ging uh, speciaal voor Carlos Santana daarheen. Want dat is uh, ja, de muziek waar iedereen gaat op dansen. Daar kan je niet blijven stilstaan, hè. Ja, nee, dat kan ik me wel voorstellen. Maar um, uh, hij, hij leeft nog, toch? Of ze, ze, Carlos me... Santana leeft ja, nog, ja. Ja, en uh, treedt hij ook nog op? Die treedt nog wel op, maar hij heeft lang niet die goede muziek die hij vroeger had. Maar dan heb je met alle mensen, en dan komen ze later terug. En dan komen ze lang niet zo goed terug. Dan zoals vinden ze vroeger zichzelf hebt. opnieuw uit. En ja. dan uh, is de charme er vanaf. Ja, en jij hebt dus echt nog die, dat die, die happy tijdperk -tij, meegemaakt. Ja, inderdaad, dat was de mooiste tijd. Hè? En heb je, ben jij je ook op woedstok geweest? Of was nee, het te ver weg? Nee, niet. Daar heb ik wel iets van gehoord en gezien. Ja. Maar ik had er wel graag heen gewild, maar uh, de financiën die. Uh, nee. Waren er niet voor. Was het dan op, werd het op tv uitgezonden, of kon je het ergens ik anders volgen? Ik ja, dat is toen een hele reportage is over uh, uitgezonden. En dat heb je, dat heb je wel gezien? Op de VPRO was dat geloof ik, hè? En dat heb je gezien toen, uh, in die tijd? Van Woestok. Ja? Nou, dat kan ik me niet veel herinneren. <laughs> maar de LP heb ik wel hier in huis. Ja, ja, die heb ik ook. Maar dat is dan toch net iets anders, denk ik, dan dat je er echt bij bent. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is, dat is Sfeer, net als je een voetballiefhebber bent, en dan ga je naar het stadion en is de sfeer veel mooier en, en exorbitanter dan, dan, dan dat je normaal op televisie kijkt. Ja, maar misschien dat Stepping Ground Festival daar wel een beetje mee, ja, niet qua uh, idee waarom het uh, Festival van Woodstock natuurlijk is uh, opgericht of hoe het is ontstaan. Dat is natuurlijk wel een heel uh, hippie-achtig idee-achter, maar qua muziek is het dan wel vergelijkbaar met Stepping Ground waarschijnlijk. Want ja, stond natuurlijk ook op Woodstock. Er waren dezelfde groepen, hè? Ja. En uh, hoe zat het dan met de drugs? Met de drugs? Nou, in onze tijd was LSD heel bekend. Ja? En tegenwoordig is het allemaal rotzooi wat ze verkopen, hè? Oh, dus de, de drugs zijn ook veranderd? Nou, de uh, LSD en dat wordt tegenwoordig nog niet meer gebruikt. Het is allemaal... Het uh, wat ze gebruiken voor GHB. Uh, wat hebben ze nog meer? Uh, die, ja, ik, ik zal niet meer weten wat de jeugd tegenwoordig gebruikt. Ja, amfetamine, uh, cocaïne. Ja, eigenlijk van alles inderdaad. En vroeger was alles nog betaalbaar, hè? Van, qua drugs? Ja, Wat betaalde het. je dan voor, voor LSD? Ik weet niet hoeveel je dan per keer gebruikt. Nou, maar... ik, ik gebruikte toen, uh, dat heette toch, Purple Haze is dat. Ja. En dat was zo'n klein piramidetje en de betaal je een tientje voor, geloof ik. En uh, wat, uh, wat was het effect daarvan? Hoe lang deed je daarmee? Nou, dat uh, trip je zeker vier of vijf uur op. Ja? Ja, en veel mensen die uh, gingen daar onderhalig generen. En dat vond ik nog wel een beetje gevaarlijk. En ik had me nog zelf in de hand. Mm -hmm. Maar gewoon het gevoel erbij, dat kan je niet uitleggen. En dat voor een tientje, vijf uur lang uh, ja, een lekker gevoel. Ja, alles nog goedkoop, hè? Mm -hmm. Een stukje has was nog vijf euro per gram. <laughs> en hadden we allemaal van die koersberichten op de, op de radio. Wat die hars kostte hè? Die koersberichten over de prijs van hars? Ja. Net zoals je nu over de benzineprijs hebt gedaan. Ja, zeg maar. dat was geloof ik het programma oor of zo, of een blad oor is daardoor. Ja ja. Aan. En dan hoor je elke uh, zaterdagmiddag wat de koersen eigenlijk zijn van alle hars. <laughs> Wauw. En het meest geliefde hars was toen uh, zwarte Nepal hè? Dan ging je echt van kikken. Ja. Maar die LSD, dat was dan wel een stuk heftiger nog. Uh... Ja, zeker. Want dan kan je soms, als je daarna nog een goede blootje doet... dat je soms uh, de trip terug kan krijgen. De trip die je al een keer gehad ja. hebt, die kan je dan door het blootje nog een keer uit de LSD. Zo. En dat is mij nu ook bekend hè, van de jeugd. Als ze iets gebruiken, dat ze weer uh, in, in bepaalde psychose raken. Of, of... Want de meeste die, die worden er schizofreen onder. Van drugs? Ja, wel ja. weet je wat het is? Ik, ben, ik, ik, ik gebruik zelf eigenlijk helemaal geen drugs. Dus ik kan er niet, uh, niet uit eigen ervaring over praten. Maar als jij al die namen noemt, dan weet ik wel van ja, dat, dat doen inderdaad heel veel mensen om me heen al die. Alles wat op Ine eindigt, inderdaad. Dat, nou, en dan dat, heb je een hele sterke persoonlijkheid. Omdat ja. ik geen drugs gebruik. Ja, ja dat nou. Nee, jij laat je niet intimideren of manipuleren door anderen. Ja, maar er zijn heel veel mensen die wel drugs gebruiken... maar die dat ook gewoon uit... Uh, nou, ik denk omdat ze dat zelf willen. En uh, niet omdat uh, andere mensen dat zeggen dat ze dat moeten doen. Uh, nou, ik denk, denk dat de meesten wel meegesleurd worden in een bepaalde groepering... en dan uh, sluiten ze zich aan bij bepaalde vrienden die dat ook gebruiken. Was dat en bij stel... jou ook zo in, je, in, de, in de epiteit? Nou, ik was wel in een groepje, ja. Dat, dat, dat, dat, het woorden erbij. Uh, dat misschien... we altijd wel verantwoord gebruikten. ja. Ja. ja, maar het hoort natuurlijk ook bij die periode en bij de, dat, die festivals dat je dan wel uh, drugs gebruikt. Hoe bedoel je dat? Nou, als ik denk aan Woodstock dan denk ik aan uh, hippies uh, en uh, blote tieten... en uh, vrouwen die uh, gewoon een beetje in, in een soort uh, parallel universum waar ze heel gelukkig zijn. Uh. Ja, dat is een sfeer wat ontstaat ja. door die drugs. Ja, de combinatie bedoel dus de ik. Ja. Dus komt het, het hoort bij elkaar, los. ja. Ja. En de mensen gaan zich zo gedragen. Maar Wat? er was nooit geweld aan te passen of, of enige uh, ja, schermwetselingen die uh, gepleegd worden. Wat zou je ervoor over hebben om nog één dagje de allereerste woedstok bij te kunnen wonen? Nou, ik heb eens gezegd tegen mijn vrouw, ik hoop, of althans, als er nog tien jaar de oude tijd van 1960 terugkomt, dan mag ik mijn leven beëindigd worden. Ja, ja het is een beetje cru uh, gezegd, maar ja. deze tijd past niet meer bij ons. We hebben een hele andere generatie. Ja, ik ga uh, ook uh, muziek draaien uit een andere generatie. Ik, uh, ik, zal ook nog wel, ik zal ook nog wel een oude draaien straks. Wat? Nee, ik ga nu een nieuwe draaien. Dus dat is dan weer niet jouw generatie. Maar ik zal ook nog straks even een oude draaien. Ik um, daarna graag. Ja, die kan ik wel eventjes klaarzetten straks. Ja? Ja, dat Dank zal je ik wel dingen. bij deze. Ja, en jij bedankt voor ja. je mooie, mooie verhalen over de hippieperiode. Ja, Lieke. <laughs> Tot hoor. <laughs> Oké, okay, goeiedacht. Dag. Dag. Sela hoe is dit op Lowlands. Faya, faya. I guess I'll just face it down inside my head Cause there is nothing else to do, oh yeah If it won't ever be the same again Fire, fire, what shall I do? My teeth dread it sticky. En uh, ja, gewoon met de flow van een of andere rapper stond ze op dat podium te rocken op Lowlands. In 2010 was het en uh, was echt te gek. Nachtbrakers, Lieke Veld. Ja, nacht. je luistert naar Nachtbrakers, het programma normaal van Frank van der Lende. Maar die is uh, bij Bungalup in Centerparks, de Aemhof. En dat is ja, iets nieuws: een bungalow park festival. Dus je slaapt niet in een tentje, maar in een, uh, in een huisje. En uh, verder zijn er heel veel dance en dj's, onder andere Joost van Bellet en zo. Maar er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd, speurtochten, je kan uh, tafeltennissen rond de tafel, bingo, discobolen, uh, er is een rollerdisco. Hartstikke fout klinkt het eigenlijk allemaal. Maar waarschijnlijk is het heel erg leuk, want alles zou Frank daar niet uh, zijn. En ik ben nu wel eindelijk heel erg benieuwd wat het festival nou precies inhoudt. Dus Frank, nacht. Hoi Liette. Hoi. Het klinkt rustig op de achtergrond. Ja, ik ben net thuis. Ik was op het feestje, op het grote feest waar iedereen een hoedje moest dragen en inmiddels ben ik thuis. Je moest, wat voor hoedje moest je dragen dan? Ja, dat was een beetje de dresscode dat iedereen een hoedje op zou doen en nou ja, echt de gekste dingen zag ik voorbij komen van hele paarden die mensen op hun hoofd hadden tot gewoon een simpel bol hoedje. <laughs> ja, want hoe zou jij dit festival beschrijven? Het klinkt namelijk voor mij als een soort kinderfeest voor grote mensen. Nou ja, daar heb je best wel gelijk <laughs> in, eigenlijk. <laughs> ja, het is gewoon het, het Center Parks wat je wel kent, dat je met je ouders vroeger ging. Alleen dan zit je nu dan met je vrienden en met allemaal jonge mensen... in plaats van bejaarden en uh, dansen en uh, drink je heel veel bier. Het schijnt, en ik ben er zelf nog nooit geweest, dus ik heb het alleen van horen zeggen... maar wel een enorm space festival te zijn. Er schijnt heel veel drugs te worden gebruikt, ja. klopt dat? Ja, dan heb je wel gelijk. In. Ja, je, je ziet dan de mensen. Ik was toen net, ik ben echt een uh, kwartiertje thuis of zo. En dan zie je de mensen al gierend uh, ja, en dansend rondlopen door die tent. En ja, het geeft wel een hele goede sfeer. Want er is, ik heb geen opstootje gezien. Dus ik denk dat het wel goed is voor het festival. En uh, wat heb jij allemaal gehad daar vanaf vrijdag Qua, wat bedoel je? Qua drugs? Uh, een beetje ecstasy. En uh, vooral heel veel drank. Ah, oké. Okay. Dus weinig drugs. En ja, gewoon om het een beetje wat langer te rekken de nacht. <laughs> ja, want tot, van hoe laat tot hoe laat ben je eigenlijk aan het feesten? Ja, nou ja, dat was, uh, gisteren was het vrijdag, dus het was de dag En dan begint het gewoon wel dat je eerst thuis in je bungalow wat gaat drinken. En dan ga je op een gegeven moment naar een dansgelegenheid. Maar vandaag was het dus de tweede dag. En dan, ja, we hadden een toch, wat je al zei <laughs> En dan begint het drinken om 4 uh, ja, uur. En dan gaat het door tot en ja, nu eigenlijk. <laughs> en uh, ga je nu al slapen of was je van plan om nog eventjes door uh, te halen? Nou, ik zat lekker, ik zit nu aan een kopje thee. Want ja, dat is het fijnste voor het slapen gaan met mijn uh, bungalow genoten. Mm -hmm. zaten we zaten nog even na te klassen, een gereedje te roken, een kopje thee, misschien nog een klein blikje bier. maar. Ja, nee, gewoon nog even. Dus dat is wel trouwens het leuke, want omdat je allemaal in een bungalow zit, zijn er overal feestjes. Vanmiddag liepen we ook over het park zo, lekker met z'n allen. En toen was er opeens een heel leuk feestje. Toen dacht van, hup, gaan we daar even naartoe? En toen <laughs> weer, dan sta je opeens in een bungalow van iemand een feestje te vieren. Want mensen nemen geluidsinstallaties mee en camera's. Dus dat is wel heel leuk eraan. En ben je nog bekenden tegengekomen toevallig, waarvoor je niet wist dat die er zouden zijn? Uh, nee, ik ben wel bekenden tegengekomen, maar ik wist wel dat ze er zouden zijn. Uh, okay. dus, uh. En, en waar word je nou het allermeest gelukkig van op dat festival daar? Nou ja, het fijnste van dit festival is dat je het festival gevoert met je vrienden en met het dansgebeuren en met de drank, maar dat je dus wel gewoon een goede douche hebt in je eigen toilet. Dat is echt heel fijn. En dat je gewoon eten en drinken in je eigen koelkast hebt. Ja, ik begrijp heel goed dat je daar, uh, daar zit en uh, nu even niet hier. Nee, sorry. <laughs> maar uh, ja, geniet van je theetje nog dan. En, en morgen nog, de laatste van... dag. Ja, ik ga zeker morgen genieten. Geniet jij nog even tien minuutjes volgens mij. En uh, doe liep de groeten me. Zal ik zeker doen. <laughs> doe, Frank. Dankjewel. Hoi, cheers. Love you. Bij uh, BNN in Boys Bar wordt op vrijdagmiddag wel eens een uh, drankje gedronken. En dan wordt er ook veel gepraat over de weekendplannen en uh, andere grote verhalen. En iedereen die is wel eens op een festival geweest, heeft daar uh, dan ook mooie herinneringen aan. En uh, hoe zit het daar dan eigenlijk met het drugsgebruik op festivals? Boys Bar. Uh, wat er echt niet mag ontbreken. Voor de vrouwtjes droog shampoo. Druk Ja, ik heb ook lange haar. Ik gebruik dat ook. Gebruik je ook? Ja dat, uh, seriës, dat so is so nou ja, dat is geweldig. Nou ja, inderdaad. Het is gewoon in de vorm van een haarlakfles of deofles. En dat spuit je in je haar. En dan moet je je haar door de war zeg maar, schudden. En dan ziet het eruit als nieuw. En hoef je je haar niet te wassen. Ja, ik heb altijd bellenblaas en oplakglitters bij me. <lacht> ja. Vind ik zo leuk. Dan uh, ben ja, ik, ik helemaal ook. blij. Dan ga ik bellenblazer bij mensen. En dan ook van die uh, oplakstickertjes kun je gewoon kopen. En dan kun je mensen ermee volplakken. En worden er dus echt heel blij van. Of van die lettertjes. En dan kun je woorden maken bij mensen. Dus dat neem ik echt altijd mee. Nou, ik denk dat je ook altijd wel een rolletje duct tape moet meenemen. Want er gaat altijd wel een tent kapot. Of iemand die, die zijn slipper kapot gaat. En dat je dan in de blur moet lopen. Oh, ja, die, die halve slippertjes. Ja, dat altijd ja. zo langs de kant liggen. Dus een rolletje duct tape. Daar kan je echt heel veel wonderen mee doen. En ik vind eigenlijk ook dat je altijd wel... Um, drugs drugs ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja. Of ja. iets anders. Ja. Dat, dat, dat heb ja. ik ook wel altijd bij me. Ja. Ja. Ik heb het ook altijd bij. Maar ik vind het zo erg om te zeggen dat dat nou echt mee moet. Nee, moet, <laughs> ja, nemen. Ja, dat moet ja. Nou ja, dat gaat wel als een van ja, ja, de eerste dingen wel. met tas in eigenlijk. Ja. Als ik er zo over nadenk. En met borstel In een pot pindakaas. Maar je hoort er wel echt bij hoor. Ik vind ik ja. ja. ook wel. Nou ja, tegen de honden bij de, de pindakaas methode. Gewoon alles in, uh, in zakjes doen en een, uh, en een pot pindakaas kopen. En dan een paar scheppen eruit lepelen. Nou, dat zakje erin doen en weer dicht doen en afschrapen. En dan weer precies het potje pindakaas weer dicht doen op het etiket. En dan kunnen de honden het niet ruiken en het lijkt Holy gewoon een Holy dichtere... shit! <laughs> oh, maar, maar, maar bij lonens vind ik het nooit zo'n probleem, nee. daar controleren ze toch nooit nee. wat. Nou, maar goed, stel je ze wel controleren, want dat dreigen ze wel eens mee met honden. En dan is het, het niet alleen voor wiet. Voor maar yeah, better safe than sorry, zeg maar. Echt? Ik heb ook nog nooit honden bij Lowlands. Ik gezien. Het ook niet, maar bij geen enkel festival. Ja, op, op Solar was echt een fuik. En dan moest je erheen lopen en die ging gewoon echt... Uh, ja, naar iemand toe lopen en dan ging ze zitten. Nou, dan wist je gewoon hoe laat het was. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> Dit, een angstige hoofd. Ja. ja, maar... Dat, ja. Dat is toch wel... nou, maar, ja, maar het is ja. ook wel een dingetje. Oh. Want ik ga dus ook naar het festival dan in België en daar denk je er niet over na. Maar daar mag je dus geen hars bij je hebben. Oh, ja. hey. En de eerste keer dat ik daarheen ging, had ik dat ook gewoon in mijn handtas zitten. zo. Hallo, hier is het. En toen echt vijf meter voordat ik naar binnen ging, zei iemand nog van... Oh ja, je moet wel even... Toen dacht ik, oh ja, dit is eigenlijk heel erg illegaal hier. En dan kan je ook... Nou ja, toen heb ik het onder in mijn schoen gestopt. Gewoon zo heel sneaky. Snel. Die Belgen ja, ik controleren niet ook niet heel goed nee. of zo. Maar als ze het vinden bij je, dan ben je wel echt de zak. Ik heb niet echt de hele informatie. Ja, ik weet al vrienden van mij die in een camper gewoon in het, het dak van het, de camper zelf nog een extra laag hebben aangebracht. ja Dan praat je over festivals naar, uh, naar Duitsland en, uh, en Spanje en dergelijke. Ja, als je daar gewoon gepakt wordt, ja, dan ben je gewoon een sjaak. Dan zit je gewoon in de, in de gevangenis. Maar nemen ze dan ook echt heel veel mee? Ja, of? dat gaat wel heel veel mee. Ja. Uh, gaan ze dat ook verkopen daar? Of dat niet? Nou, ja, een de, beetje uh... verkopen. Voornamelijk voor jezelf. Maar dan gaan ze altijd met een hele grote, grote vriendengroep. En ja, dat moet van op een bepaalde manier mee. En sommige mensen gaan met het vliegtuig, dus dan is het natuurlijk helemaal. Uh, <laughs> en. Uh, Ik had een, een, een vriendin van mij, die uh, had zo'n hele grote pak met, uh, met, uh, met zakdoekjes meegenomen. Waar allemaal van die kleinere verpakkingen in zitten. Yeah. En die heeft in elke pak met zakdoekjes. halen ze de zakdoekjes eruit. En in de, in de middelste uh, plakt ze dan een uh, envelopje met het een en ander. En dan deed ze dat oh dan weer God. terug. En dan zat ze dus de eerste avond in de tent. zat ze Alleen maar uh, gewoon al die zakdoekjes uit te pakken. En de envelopjes weer. Echt zo'n ja, monnikenwerk. Ik had dat bij Lowlands. Toen had ik op een gegeven moment een zak bolletjes meegenomen. Gewoon zo'n zo familiepak, weekendpak. En dan ik oh, is dat, dat echt brood. Brood. Nee, nee, nee, nee. Ik bedoel, ik bedoel. Ik dacht, jij zegt het echt zo ja. heel normaal. Ik had nee. bolletjes. Op een <laughs> ik had, ik had gewoon wel die broodjes meegenomen. En, en daar had ik dan tussen gedaan, zeg maar. Dus dan had ik mijn belegd met, met pindakaas en dingen. En dan dicht gedaan. Ik dacht, dat is supergoed. Pindakaas en kook. Ja, of pillen. Wow. Wauw, wat, wat zijn jullie wat allemaal creatief? Ja. Ja. ja. Wat nog op mijn verlanglijstje staat: Burning Man. Ik ook. Ja. Er zijn wel vrienden die daarheen uh, zijn geweest. En, uh, nee, ik heb de beeld al zo vaak, uh, Waar zo is vaak dat gezien. Het is in uh, Amerika, het is in een, uh, in een woestijn. En er wordt een heel dorp, wordt er eigenlijk uit de grond verrezen. En niks moet en alles mag en uh, ja. er is ook geen, geen geld aanwezig uh, als je wat wilt. Kopen, nee precies, alleen maar de diensten die elkaar, uh, die elkaar verleent en dan niet meteen oh, seksueels. diensten? Ik wou dat zeggen. Nee maar goed, er is, altijd, ja, dus, hier hier is dan iemand die weet die, die, die, uh, ik veel hoeveel liter water mee heeft en deelt dat aan iedereen uit in de raal voor iets. En er is mensen die, uh, zijn mensen die allemaal bolletjes, brood, uh, mee hebben genomen en dat dan weer, weer uitdelen. En iedereen is verkleed en er komen allemaal uh, kunstwerken wat mensen maken. Ja, ik denk klinkt wel heel tof. Het is echt ja. super. Ja, daar wil ik ook, ook echt voor mee is is echt het... Met loten ja. en dat soort. Uh... Ja, voor mij is het wel echt Glastonbury of Reading of zo. Echt die Engelsen waar gewoon altijd modder is. Dat lijkt me gewoon zo leuk. Lekker Ja, ja. Dat, in de blubber. ja, nou ja dat, dat lijkt me wel echt heel tof. Maar ik vraag me altijd af of je dat dan echt nog een keer gaat doen, want dat is natuurlijk wel een beetje. Dat duurt ook een week of zo. toch? is een toch? reis ook. Een ja, het is echt een reis. Ja, ik wil dus nog een keer naar Kassandip. Dat is in in, uh, ja. in? in Oekraïne. Dat is echt zes weken of zo. Oh, en dat is dan oh. Een soort van... Ja, het is heel bizar. Maar dat is dan een soort van mini-staatje dat dan die zes weken wordt. Dan moet je ook een soort visum aanvragen. En uh, dan moet je dan. Ja, dat is echt, echt zes weken. Maar dan ben je ook echt zes weken dan? Ja, je kan ervoor kiezen. Je kan ook zeggen dat je na nou een week weer weggaat. Of ja, maar dat, dat <laughs> hele festival duurt gewoon echt zes, zes weken, weken lang. Ja. Ah, ja, we gaan wel ja, even ja. bezig zijn met extra regelen dan. Ja, dat wordt ja, gewoon. Soms staan dubbele exos of zo of DJ's. Maar het is niet zo dat je continu 24 uur uh, programmering hebt. Omdat je oh, dat zo, okay. weet, Het is heel uitgestrekt. Het is een soort van vakantieoord, maar dan ja. festivalsfeer eromheen ofzo. Het schijnt ook dat op dat moment dat het festival is, dat de ADEMI of de Aidscijfers veel hoger zijn dan oh. de rest van het jaar. Oh. <laughs> Oké, okay. leuk, ja. hey, lekker hey. naartoe gaan. Ja, nee, hey. Laat je vaccineren. Ga ik gewoon met mijn familie. Mocht je nu helemaal in de festivalstemming zijn gekomen, er zijn vandaag wel wat festivals waar je naartoe kan. Namelijk uh, het Smart Festival in Delft, onder andere van 2 tot 5. En er is ook nog een driedaags festival in Arnhem waar je naartoe kan. Luc, die is er ook. Die gaat zo beginnen met start. En wat ga jij allemaal doen? We gaan het hebben over het Koningshuis. Maar eerst ga ik hier de band opruimen, Lieke. Volgens mij, wat maak jij een rol als jij hier zit? Hè? Hier. Ja, maar ik heb nog steeds ook niet mijn plekje gevonden, Joon. Ongelooflijk. Pak even de stof staan? Ja, dat is cool. De N. <laughs>